6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Hoogleraren tegen tweede kerncentrale Borstelen. Hans Spekman, nieuwe PvdA-voorzitter. En al ruim een miljoen euro voor Serious Request. Een groep van 69 hoogleraren vindt dat er geen tweede kerncentrale moet komen in Borstelen. In een open brief in NRC Handelsblad roepen ze het energiebedrijf Delta op te stoppen met de plannen. Vorige week werd een besluit over een tweede centrale in Zeeland... met een half jaar uitgesteld. De hoogleraren vinden een tweede kerncentrale een te groot financieel risico. Ook is een nieuwe centrale overbodig, staat in de brief. Nederland is nu al een exporteur van stroom. Daarnaast levert Borselen 2 nauwelijks extra banen op voor Zeeland... en is de bijdrage aan de Nederlandse economie klein. Als laatste argument om de plannen af te blazen... noemen de hoogleraren de problemen met het radioactieve afval. Het aantal Oost-Europeanen in Nederland met een uitkering is explosief gestegen. Minister Kamp zei in de Tweede Kamer dat zo'n 12.000 mensen uit Polen en andere landen een uitkering krijgen. Een derde krijgt bijstand, een derde WW en nog een derde een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Kamp zei dat hij van de stijging is geschrokken. Hij wil de regels aanscherpen voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Nu hebben mensen al na een paar jaar werk in Nederland recht op bijstand. Hij wil dat veranderen in vijf jaar. De minister kreeg in de Kamer ruime steun voor zijn plan... om Roemenen en Bulgaren voorlopig nog te weren van de arbeidsmarkt. André Kuipers is op weg naar het ruimtestation ISS. Hij werd om kwart over twee met succes gelanceerd... vanaf de basis Baikonur in Kazachstan... samen met een Russische en Amerikaanse collega. Tien minuten na de lancering kon de vluchtleiding constateren... dat alles goed was gegaan en klonk er applaus.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 Hij houdt zich bezig met onder meer sociale zaken en asielbeleid. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Utrecht. Op het Museumplein in Amsterdam hebben een paar duizend leerlingen... uit het voortgezet onderwijs gedemonstreerd tegen de 1040-uren-norm. Minister van Bijseveld wil die weer invoeren. De norm is nu 1.000 uur. De Tweede Kamer is akkoord, de Eerste Kamer moet nog stemmen.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 Volgens Bleker is alles volgens de regels gegaan. In het goederenvervoer worden mensen onderbetaald... en er zijn illegale in dienst, dat zegt de arbeidsinspectie. De illegale chauffeurs zijn voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Ze werken soms voor maar 300 euro per maand. FNV-bondgenoten spreekt van blanke slavernij. De Tweede Kamer dreigt het luchtruim te sluiten... voor awacs vliegtuigen van de NAVO. De toestellen hebben hun basis in Duitsland... vlak over de grens van Zuid-Limburg... De Kamer eiste eerder dat de overlast op 1 januari met 35% is teruggedrongen. En het ziet er naar uit dat dat niet wordt gehaald. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM is de grens van een miljoen euro gepasseerd. De actie in het Glazen Huis in Leiden is op de helft en er is voor 1,2 miljoen aan giften betaald of toegezegd. Dat is twee ton meer dan vorig jaar om dezelfde tijd. Het geld gaat dit jaar naar moeders in oorlogsgebieden. De actie duurt tot kerstavond. De beleggingsdeskundige Rienkamer is overleden. Hij was een van de eerste Nederlandse beleggingsgoeroes... en publiceerde veel adviezen en opiniestukken. In de jaren tachtig kwam hij in opspraak... in verband met handel in stukken grond in Amerika. Hij werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Rienkamer was 68. Het treinverkeer in België is al de hele dag verstoord door een staking. De vakbonden hadden voor morgen een staking aangekondigd... maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al een wilde staking...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 ANEB-verkeersinformatie. De files van de avondspits beginnen nu geleidelijk aan op te lossen. Er staan er nog 17, bij elkaar 60 kilometer. De opvallende zaken, dat zijn de ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Kettingbotsing bij Muiderslot. Het zorgt voor drie kilometer file vanaf Gooi meer. Twee rijstroken zijn dicht. Een paar problemen zijn er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetebouderdorp. 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook de file de andere kant op bij Hoogmade levert vrij veel vertraging op. Daar staat 5 kilometer. Elders op de A4 van Den Haag naar Delft. Na een ongeluk bij Rijswijk. 5 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen.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 Houd een beetje netjes deze kerst? Eet geen dierenleed en zeker geen fagra. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overduik en Lucella Carrasso. 7 over 6. Goedenavond. Met een snelheid van 28.000 km per uur raast hij op dit moment door de ruimte. André Kuipers. De lancering vanmiddag was er één uit het boekje. Nu de dagenlange reis naar het ruimtestation. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders vertelt ons straks hoe Eerst het nieuws dat minister Kamp aan de Tweede Kamer meldde vanmiddag. Steeds meer Polen krijgen hier een uitkering. Inmiddels zijn het er meer dan 10.000. Peter Blok vraagt aan de minister waar die stijging vandaan komt. Je hebt natuurlijk het risico dat als mensen uit midden- en oost-Europese landen... waar het uh, loonpeil veel lager ligt dan in Nederland... als ze naar Nederland komen, een tijdje werken en vervolgens in de uitkering uh, blijven steken... dat dat voor hen nou ja, een, niet, uh, een niet slechte situatie is vergeleken met de situatie in het land van herkomst. Dat moeten we niet hebben. Als je niet werkt, dan integreer je ook niet. En dan spreek je de taal niet. Je bent geen voorbeeld voor je, uh, voor je kinderen in een nieuw land. Dus ik denk dat we dat moeten proberen te voorkomen. En dit aantal wat nu al een uitkering heeft, is toch een aansporing voor ons om te zorgen dat we vooral die mensen die uit andere Europese landen naar Nederland komen om te werken, dat die ook echt gaan werken. En mochten ze na korte tijd in een uitkering komen, dat ze dan naar hun eigen land teruggaan waar ze meer kansen hebben dan in Nederland. Vindt u het profiteurs? Nee, ik denk dat uh, veel mensen uit Midden- en Oost-Europa... het overgrote deel van de mensen uit Midden- en Oost-Europa... die naar Nederland komen, die werken hard. Die hebben een uh, belangrijke bijdrage voor de Nederlandse economie. Maar een aantal van hen uh, die redt het niet. En uh, ja, die kan dan beter uh, teruggaan. Wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren is dat wij uh, uh, moeten zorgen dat als mensen naar Nederland komen om te werken um, en uh, zullen slagen daarin is prima. Maar komen ze na korte tijd in de uitkering terecht, dat ze dan uh, teruggaan naar het land van herkomst. Dat moeten we voor elkaar zien te krijgen. Gaat u er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze pas na verloop van tijd recht krijgen op uitkeringen? Op dit moment is het zo dat je een bijstandsuitkering met name... dat je daar na een jaar werken in Nederland recht op hebt. Ik vind dat te kort. Ik denk dat, het, dat je toch zeker een jaar of vijf hier in ons land gewerkt moet hebben... voordat je echt voor een bijstandsuitkering in aanmerking kunt komen. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat de regels in Europa die nu één jaar inhouden... dat die veranderd zouden moeten worden en dat die vijf jaar moeten gaan inhouden. Want anders heeft u er niks aan en kost het alleen maar geld. Anders hebben ze er zelf ook niet veel aan. Het is niet goed om in een land te wonen, werkloos aan de kant te staan... de taal niet te spreken. Ja, dan heb je ook geen, geen best leven. En voor het land waar je dan woont is het ook niet goed. Want andere mensen in het land die wel werken... betalen dan voor jouw belasting om een uitkering te kunnen opbrengen. Dat is dus voor niemand goed. Het, is een, het zijn er op dit moment weinig. En dat moeten we vooral zo proberen te houden. Dan zei het CDA vandaag van... ja, we willen wel dat Bulgaren en Roemenen ook de aardbeien blijven plukken. Dat is wel met elkaar in tegenspraak, want de grens moet ook dicht voor die Bulgaren en Roemenen. Hoe is dat te rijmen? Ik denk ook dat uh, we de Roemenen en de Bulgaren niet nodig hebben om aardbeien te plukken. Er zijn genoeg mensen in Nederland die dat kunnen doen. En verder, uit 25 landen in Europa hebben de mensen vrij toegang tot, uh, tot Nederland. Uh, er zijn in landen als Polen en Tsjechië en Estland en Letland, Litouwen, Slovenië, Slovakije, noem maar op. Spanje, maar ook in Nederland zelf natuurlijk zijn voldoende mensen die laaggeschoolde arbeid kunnen verrichten. Um, en die mensen hebben vrij toegang tot, uh, tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En daar moeten dan ook uh, de tuinders zich op concentreren... en niet op mensen die hier niet mogen zijn. Aldus minister Kamp van Sociale Zaken. André Kuipers vertrok vier uur geleden... naar het internationaal ruimtestation ISS. Inmiddels is hij met de Soyuz-capsule... al bijna drie keer om de aarde gevlogen. Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige... was hier vanmiddag in de studio tijdens de lancering. En ik vroeg hem na afloop... of het inderdaad zo'n vlekkeloze lancering was geweest. Ja, ik vond dat het een vlekkeloze lancering was. De raket deed het goed en het was ook prachtig te zien. Dat is ook belangrijk, want ik heb het wel eens meegemaakt... dat ik alleen maar hoorde wat er gebeurde en niks zag door de mist. En nu de grote met uiteindelijk het stipje verdwenen in de duisternis. Ja, prachtig. Een kerstster die tussen de sterren verdwijnt. Prachtig. Geen gevaren meer voor de bemanning? Nou, gevaren zijn er in principe natuurlijk altijd bij ruimtevaart. En zoals trouwens ook in de luchtvaart. En ze zitten nu betrekkelijk veilig in een vaste baan om de aarde. Dus ze kunnen niet terugvallen zomaar, bijvoorbeeld. Wat tijdens de lancering wel kan. En ze zijn nu op weg naar het internationale ruimtestation. Dan is het natuurlijk de vraag of dat allemaal goed gaat. Maar in het algemeen loopt dat goed af. Dan komen ze vrijdagmiddag. Maar wat kan er in de tussentijd mogelijk toch fout gaan dan? Nou, in de tussentijd zou er fout kunnen gaan... dat bijvoorbeeld een van die kleine motoren niet werkt voor baancorrecties. Dus dat betekent dat ze niet in de buurt van het internationale ruimtestation komen... En ja, dat kan natuurlijk. Het is een apparaat. Het is een apparaat dat elke keer nieuw gemaakt wordt. Dus net als bij een nieuwe auto kan er ergens iets haperen. Want het is de oude Soyuz met allemaal moderne uh, technologie erbij? Ja, het is, uh, het is een apparaat wat in 1967 al voor het eerst bemand heeft gevlogen. Maar het is natuurlijk geüpdate aan alle kanten. Betere elektronica, betere computers. Uh, maar uh, nou ja, het is een apparaat wat elke keer opnieuw wordt gemaakt. En daardoor ja, kan er altijd een kleinigheid misgaan. En dan is het een belangrijke rol voor André Kuipers... om te kunnen ingrijpen achter als er iets fout gaat. Uh, ja, in de eerste plaats is dat natuurlijk de verantwoordelijkheid... van de commandant aan boord, de Rus, Aliak. Uh, maar uh, André Kuipers moet daarbij uh, wel degelijk kunnen assisteren, ja. En daar is voor getraind... En daar is uitbundig voor getraind tot op het moment dat het eigenlijk saai wordt langzamerhand. Dat is de bedoeling, dat het saai wordt. Dat je er niet meer over opwint. Want we zagen ze vanmiddag bij de lancering in die strakke pakken ingesnoerd. Mm. Maar dat hoeft niet meer, nu ze in die baan om de aarde zijn. Nee, die pakken zijn er voornamelijk om ze te beschermen op het moment dat bijvoorbeeld de luchtdruk weg mocht vallen uit de capsule. Dus één keer gebeurd en de cosmonauten hadden toen geen ruimtepakken aan. En die kwamen dus dood beneden. Alles werkte normaal, maar de lucht was ontsnapt. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar op het moment dat het ruimteschip in een baan op de aarde is... en alles getest is en de druk in het ruimteschip zelf constant blijft... dus er is geen gaatje ergens, dan kunnen ze het pak uitdoen... en dan hebben ze gewoon lichte eh, vlieghoverhals aan. En dan gaan ze op weg naar het internationaal ruimtestation... waarbij de koppeling ook een kritiek momentje is. Ja, de koppeling is natuurlijk een kritiek moment. Het lijkt een beetje griezelig, want het ruimtestation en het ruimteschip... gaan met een snelheid van 28.000 km per uur... In een baan op de aarde, rond 28.000 km, 28 km per uur. dus 25 keer de geluidssnelheid. Maar ze gaan in precies dezelfde baan, precies dezelfde kant op. Met dezelfde snelheid. Dus op het laatst kruipen ze gewoon millimeter voor millimeter naar elkaar toe. En dan glijdt die staaf van de Sojoos in de koppelopening van het ruimtestation. En dan uh, wordt de zaak uh, zeg maar hermetisch aan elkaar vastgeklonken. En dan kunnen de luiken openen. En dan begint het avontuur ruim vijf maanden lang. Om acht voor half vijf op vrijdagmiddag Nederlandse tijd. Piet Smollers, dank u wel. Graag gedaan. En dan gaan we naar de situatie bij Ajax. Louis van Gaal wilde tijdens zijn sabbatical niet ingaan op de ruzie bij Ajax. Toch sprak hij zich daar vandaag uitgebreid over uit. Van Gaal was aangesteld als algemeen directeur natuurlijk. Maar die benoeming is door de rechter opgeschort. En bij een bijeenkomst van de stichting Spieren voor Spieren... reageerde Van Gaal op die situatie.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 uh, de stekker uh, uittrekt, dan, dan steek ik die ook eruit bij Steven Steventerhaven. En dat zal ik niet gauw doen. Maar ja, uh, er komt een moment dat ik het moet doen. Louis van Gaal, een problematische zaak, zo noemt hij het. Hij sprak met verslaggever Edwin Schoon. Een andere prangende vraag. Heeft de Italiaanse maffia zich genesteld in Nederland? Het Openbaar Ministerie gaat op onderzoek. Wijnand Zwaan, hoe is het met die files? De spits is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Nou, dat is natuurlijk altijd gunstig nieuws voor uh, automobilisten. Er staan nog maar een paar files. Twee daarvan leveren nu wel vrij veel verdraging op. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar gebeurde een kettingbotsing bij Muiderslot. Vier kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En de A28 Amersfoort richting Utrecht, voorknopend Rijns weert. vijf kilometer. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De financiële problemen van het Groninger Museum zijn fors groter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepresenteerd. Door een schuld van meer dan 4 miljoen euro... kan het museum de lopende rekeningen niet meer betalen. Directeur Kees van Twist stapt op. Roepaal bezoekt het Gehavende Museum. U gaat het museum in, maar eerst koffie, want u komt van ver, begrijp ik. Ja, ik heb twee uur gereisd. Doe maar. Nou, ik kom hier geregeld, en zeker voor die mode. Nou, dan is het Groningen Museum heel blij met u, want uh, ze hebben grote financiële problemen. Ja, daar kan ik niet aan meewerken, hè? want een ander verknoeit ga ik niet goed maken. Nou, Dat zal ook niet meevallen, want er zitten echt forse gaten in de boekhouding. Cultuurwethouder Ton Schroor. Nou ja, er is een liquiditeitstekort van 1 miljoen euro korte termijn ongeveer. We hebben een schuldpositie van of we, het Groninger Museum van 4,2 miljoen euro. En het exportatietekort dit jaar zal ongeveer rond de 6 ton eindigen. Dus ja, dat zijn forse problemen. Hoe, hoe is dit nou mogelijk? Zo ben ik niet opgevoed. Een uit de hand gelopen verbouwing en financieel wanbeleid... waardoor het museum nu zelfs zijn crediteuren niet meer kan betalen. Ik vind het een hele leuke vent, die directeur... Maar... Die hebben ze ook te veel laten spelen. Tot anderhalve maand geleden. Want toen nam George Verberg het roer over van directeur Kees van Twist. Die zich alleen nog maar mocht bezighouden met kunst. Vanochtend herhaalde interim directeur Verberg. die ooit topman was bij de Gasunie. nog eens wat er volgens hem moet gebeuren: eh, er moet gebeuren een uh, verdere hulp om de liquiditeitstekort uh, te lijf te gaan. En wat heel belangrijk is, de herstructurering van uh, de Groningen Museumorganisatie. Organisatie. Nieuwe organisatie, een uh, afslanking. Helaas uh, zo'n uh, zeven uh, volle arbeidsplaatsen verloren gaan. Uh, Verre kostenbesparingen, dat is essentieel. Wil uh, gemeente en wil provincie überhaupt over een echte reddingsoperatie uh, nadenken? Een stukje taart bij de koffie misschien? Nee, dat is maar te duur. We moeten bezuinigen, meneer. Ik ben van voor de oorlog. Hè? Het Groninger Museum is dus nog niet definitief gered. Wat er nu gebeurt, is dat de gemeente Groningen... de toelagen voor januari en februari vooruit betaalt... om zo de schuldeisers tevreden te stellen. Maar begin volgend jaar, Verberg had het er ook al over... moet er nog een definitief reddingsplan worden opgesteld en goedgekeurd. Eén ding weten we zeker, dat er in januari een oplossing moet liggen. En hoe die eruit ziet, wat de rol van betrokken partijen daarin zijn... dat zullen wij de komende weken met elkaar uh, moeten uh, doen, maar er wordt nog een ingewikkelde puzzel. De problemen zijn nog niet voorbij, maar failliet zal het museum waarschijnlijk niet gaan, denkt wethouder Schroor. Nou, wat de stad Groningen betreft niet. Uh, ik ga er ook vanuit dat de provincie die mening heeft. Het museum is van zo'n uh, eminent belang voor stad en ommeland. Het trekt uh, 200.000 bezoekers gemiddeld per jaar. Economische betekenis uh, is groot...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 Dus in die zin vind ik het een begrijpelijke uitspraak. Het Groninger Museum, de problemen daar. Roepbouw maakte dit verslag. Dan het Openbaar Ministerie. Dat gaat onderzoek doen naar de Italiaanse maffia in Nederland... om te kijken of die hier actief zijn en zo ja, hoe. Dat gebeurt op verzoek van de anti-maffia-afdeling... van het Italiaanse Openbaar Ministerie. Wim de Bruin, hier van het Openbaar Ministerie. Goedenavond. Goeie avond. Heeft de Italiaanse maffia voet aan de grond gekregen in de Nederlandse onderwereld? Ligt dat hier aan ten grondslag, aan dit verzoek? Ja, nou, dat weten we niet. Uh, dat willen we natuurlijk wel graag weten. Daar is ook over gesproken vorige week in die ontmoeting... tussen Nederlandse en Italiaanse officieren van justitie. Er doen al wat, wat langere tijd verhalen de ronde... alsof de maffia inderdaad in Nederland voet aan de grond zou hebben gekregen... Um, om daar meer, over, of meer zekerheid over te krijgen is uh, er vooral over gesproken om informatie te gaan uitwisselen... om te bezien of die verhalen ook werkelijkheid uh, zouden zijn. Goed dat dat dan niet eerder is gebeurd, hè? Na de afgelopen jaren zijn uh, op aanwijzing van de Italiaanse justitie... wel een twintigtal, meer dan twintig, uh, voor de vluchtige mafiosi aangehouden. Dat was dan uh, veelal uh, in, uh, in en om Amsterdam. Uh, maar we hebben zelf uh, in geval niet een uh, heel duidelijk beeld... van mogelijke betrokkenheid van de maffia. bijvoorbeeld het invoeren van uh, drugs via de haven van Rotterdam... en het witwassen van crimineel geld. En waar, waar begin je dan met zo'n onderzoek? Want dan moet je heel breed gaan kijken als je daar een antwoord op wil. Uh, nou, het begin dat is eigenlijk gelegen in die ontmoeting uh, vorige week uh, in Rome. Daar, uh, daar is toen uh, door, door de verschillende magistraten zijn ervaringen en, en kennis uitgewisseld. Er is ook afgesproken om intensiever informatie uit te wisselen... om, om te bekijken of dat, dat verhaal van maffia in Nederland... Uh, ook werkelijk te onderbouwen valt. En dat zal nog wel een traintje in beslag nemen. En dan zou het gaan om drugs, om, om de doorvoer misschien ook wel van drugs. Z gaat het ook om het schuilhouden van maffiabazen hier in Nederland? Dat hebben we in elk geval in het verleden gezien. Dat uh, in de anonimiteit van de grote stad van, uh, van Amsterdam... Uh, dat voor het vluchtige Italianen zich daar, daar hebben schuilgehouden. Uh, in die gevallen die bekend zijn geworden, uh, heeft dat voor hen in die zin slecht uitgepakt. Dat ze in elk geval zijn opgespoord en vervolgens overgeleverd aan Italië. En er wordt dus informatie uitgewisseld. Betekent het ook dat mensen van de Italiaanse justitie hier in Nederland... echt fysiek ook onderzoek komen doen? Nee, zeker niet. Dat is niet, uh, niet de bedoeling. Goed. Nou, Wim de Bruin, als er iets uitkomt, dan horen we dat graag van u. Dat begrijp ik. Hartelijk dank. Goedenavond. Goedenavond. Gaan we tot slot nog even zeilen. Met twee gouden medailles keerde de nationale zeilploeg terug van de wereldkampioenschappen in Australië. Vandaag was de huldiging in Amsterdam. Op een mooie plek in het Scheepvaartmuseum klonk luid applaus voor windsurfer Dorian van Rijsselbergen... en voor Marit Bouwmeester, kampioen in de laser radiaal. Is iedereen binnen? Dank u wel. Hartelijk welkom op deze huldiging. Beste mensen, graag uw aandacht. Een huldiging voor twee wereldkampioenen. Hé hey, wereldkampioen, als ze dat roepen op straat, draai jij dan al je hoofd om? Ja, en mijn lijf volgt. Ja, zeker weten. Ik wil graag Marit en Dorian naar voren hebben. Je bent nu een paar dagen terug in Nederland. Heb je al veel feestjes gehad? Nee, het is, het is heel apart. De feestjes die blijven meestal gewoon aan de overkant van het, uh, van het water. En in, uh, in de landen waar het allemaal gebeurt. En alle officiële dingen. En uh, ja, als ik bij mijn vrienden ben, dan hoeft het niet per se een feestje te zijn om een goede tijd uh, te hebben. Heb je feest gehad op Tessel? We hebben nog geen feest gehad op Tessel. Ik heb een heerlijk bedfeest gehad. En ik heb. Uh, wel geteld 12 uur geslapen en naar de jetlag die, die, die, die mij te wachten staat. En zoals het hoort, eerst de dame van het geheel. het Reuze gefeliciteerd met jouw wereldkampioenschap, jouw eerste. Onwaarschijnlijk sterk. En hier heb je, nou ja, iets leuks. Om de... uh, je bent ruim een week alweer terug in Nederland. Wat is in die week de mooiste reactie geweest... Um, nou, ik vond het toch wel bijzonder dat de uh, hele familie en het hele dorp een uh, feest hadden georganiseerd. En uh, dat iedereen zo meeleeft. Dat heb je niet zo snel in de gaten als je aan de andere kant van de wereld gewoon met je sport bezig bent. Maar dat was wel heel gaaf om te zien. Dat uh, we met z'n allen een echt superleuke avond hebben gehad. Is dat dan weer typisch een klein Fries dorp? Ja, ik denk het wel, want het is natuurlijk ons, kent ons en er wordt ook veel geroddeld. Maar met zo'n happening, ja, dan leeft iedereen gewoon onwijs mee. en is iedereen ook gewoon oprecht blij. En dat is wel mooi om te zien. Ja, dames en heren, dit zijn natuurlijk onze wereldkampioenen. Fantastisch. Wat zegt zo'n wereldtitel als je het vertaalt naar de Olympische Spelen? Uh, ja, ik heb altijd gezegd dat ik wil domineren. Dus ik denk dat het belangrijk is, zeg maar... Uh, ik vind het vooral belangrijk dat de concurrentie het idee hebben dat ik onverslaanbaar ben. En dat ze gewoon uh, altijd voor de tweede plek racen. Maar ja, voor de rest moet de enigste titel die telt is eigenlijk Olympisch Goud. Dus er moet gewoon nog keihard gewerkt worden om uh, dat te bereiken. Heb je gedomineerd in Perth? Nee, Eigenlijk niet. Als je het evenement over het, op het hele jaar op het geel bekijkt, heb ik wel alle wedstrijden gewonnen die ik wou winnen. Dus wat bet dat betreft ben ik op de goede weg. Maar uh, nee, domineren is uh, niet met drie punten verschil winnen. Zo, uh, zo zag het er daadwerkelijk uit in Perth. Dan moet u zich voorstellen, hou die foto nog eens omhoog door Jan. Die, uh, die, uh, die rotsen, die stenen die u daar. Ja, die eerste wereldkampioen van dat eiland. Nee, ik ben, ja, misschien in de Olympische klasse, maar dat durf ik niet om het 100% te zeggen. Maar uh, mijn broer is al een keertje wereldkampioen geweest in de gewone windsurfklasse. En ik zelf ook twee keer. Dus er zijn een hoop goede sporters van Tessel. Zij Dorian van Rijsselbergen sinds zondag wereldkampioen surfen in de Olympische klasse. Tegen Floris van Hoorn en dan nu op weg naar de Spelen naar Londen komende zomer. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal... voor deze avond, woensdag 21 december. Tim en ik wensen u een goede avond verder. En wij gaan naar Joost Eertmans met Avondspits. Goedenavond, Joost. Dank je. Goedenavond, Lucella en Tim. Hi. Wij, wij praten in Avondspits vaak, zoals jullie wel weten, over kleine boeven. En dan heb ik het niet over het leed dat ze aanrichten... maar over de hoogte van de bedragen die de misdrijven ze plegen... Eh, die ermee gemoeid zijn. Zo meteen gaan we discussiëren in Avondspits over de grote jongens. De miljoenen oplichters, de fraudeurs... die er wat mij betreft heel goed mee weg lijken te komen. En waarom? Wat is daar aan de hand? Daar gaan we over praten. Onder andere met Jort Kelder. Natuurlijk kenner van het grote geld en de grote boeven... Zet je dus grap voor een nieuwe avondspits. Op 0800 1121 kun je bellen. Kom je live hier in de uitzending. Kan ook getwitterd worden. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. We gaan kijken naar de grote boeven. Wat mij betreft komen ze veel te gemakkelijk weg. Tot zometeen na het internationaal in avondspits van WNL. Tot zo. Hey, nou leuk dat jullie er zijn.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 En de inzamelingsactie Serious Request van 3FM is de grens van een miljoen euro gepasseerd. De actie is op de helft en er is voor 1,2 miljoen aangifte betaald of toegezegd. Dat is 2 ton meer dan vorig jaar om dezelfde tijd. Het geld gaat dit jaar naar moeders in oorlogsgebieden. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. Met in het algemeen veel bewolking de komende 36 uur. En uit die wolken valt nu af en toe een klein beetje motregen. Morgen overdag, vooral in het oosten van het land. In de nacht liggen de temperaturen rond 5 graden. Morgen halen we de dubbele cijfers. Het wordt een graad of 10. Er staat een matige wind uit een westelijke richting. Ook vrijdag als gezegd bewolking met van tijd tot tijd wat regen. Later op de dag gaat het harder regenen. En dat is dan een overgangszone naar een ander weertype... wat we zaterdag en met de kerstdagen hebben. Want dan is het waarschijnlijk droog met zonnige perioden... en een temperatuur tussen 6 en 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn bijna overal opgelost... behalve die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat nog 9 kilometer bij Zoeterwoude... In de rest van het land zijn een paar ongelukken gebeurd die nu voor veel oponthoud zorgen. Dat is op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Muiderslot, 7 kilometer. Door een kettingbotsing is de weg daar helemaal dicht. Verkeer wordt er langs geleid via tankstation De Hakkelaar. Het loopt daar ook vast op de A6 vanuit Lelystad voor knoopend Muidenberg, 3 kilometer. De A16 van Rotterdam naar Breda, bij de Van Brien Noordbrug 3 kilometer. Op de parallelbaan is daar een ongeluk gebeurd. Je kunt beter omrijden via de hoofdrijbaan. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht, voorknopend Rijnsweert 6 kilometer. Door een wagen met pech zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De grote boeven komen te makkelijk weg. Ja, een hele goede avond. Dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u weer mee discussiëren. Wel, WNL. 0800 1121. Maar liefst 200 miljoen verdwenen in de zakken van een klein groepje vastgoedmannen... bij bouwfonds en Philips pensioenfonds. Maar tot straffen heeft het nog niet geleid. Net als bij de tulpenbollevrouw, dat weet u nog wel, vijf jaar geleden... Geheime prijsafspraken, schimmige BV's en belastingtrucs tot en met de Britse maagde eilanden aan toe. De fraude was er, maar het OM kon het voor de rechter allemaal niet bewijzen. Waarom, komen wij die grote, waarom laten we die grote boeven zo makkelijk wegkomen? Zijn ze domweg slimmer dan wij, ploeteraars... die met een glaasje te veel op achter de tralies belanden? Rijkman Groening van ABN AMRO liet schandaal op schandaal volgen... door bonus op bonus en geniet nu in stilte van zijn enorme afkoopsommen. De belastingbetaler zakte voor 30 miljard euro in het schip... door de opsplissing en noodzakelijke staatssteun voor die bank... Maar is zoveel meer. Topman Corboonstam van Philips kwam met een boete weg terwijl hij met voorkennis handelde in aandelen Aholt, waar hij zelf commissaris was. Die boete 135.000 euro. Een fooi voor een miljonair als hij. Of nu recent weer de directeur van het Groningen Museum, onder wiens leiding een miljoenenschuld werd opgebouwd en hij mag gaan nadenken over zijn toekomst. Het lijkt er dus op dat de grote jongens een stuk gemakkelijker wegkomen dan de kleine boeven. Zijn ze boeren slim of helpt het Old Boys Network een handje en verdwijnen zaken al snel onder de mat? Ik ben erg benieuwd naar. Uw mening: grote boeven komen veel te makkelijk weg. Bel WNL 0800 122. Ja, dat is de 100, 0800 1121, hashtag WNL, hashtag Eerdmans kunt gebruiken. Ik krijg luisteraars hier vaak berichten over. Je hebt het uh, vaak, ja, dat ik het vaak over de kleine criminaliteit heb. Althans, de, ja, meer, min of meer de, de enkelvoudige, zeg maar, criminelen. Maar de grote boeven, die we ook niet zoveel zien, die blijven buiten schot. Nou, niet in avondspits, maar wellicht wel in ons strafrecht... En daar wil ik het over hebben. Vindt u dat ook dat grote boeven makkelijk wegkomen? Denkt u ook eens aan misschien wat breder? We hadden het over de katholieke kerk eergisteren. Eh, criminele organisatie hebben we dat, uh, heb ik dat genoemd. Uh, is dat er ook eentje? Geheime bankrekenhouders in Zwitserland. Uh, kent u grote boeven waarvan u zegt ze ontspringen de dans? En dat is een hele slechte zaak, want ontwrichtend. Dat zijn ze wel voor de maatschappij waarin we leven. Kun je, ook, je kunt ook nadenken over de EU-leiders. Ze hebben ons ook in een pakket geduwd door landen als Griekenland bij de Unie te trekken. Daar plukken wij nu met z'n allen de wrange vruchten van. U kunt meedoen. 0800 1121. Wim Dorsman twittert. Eerbansmisdaadloont.nl. De kleine ondernemer heeft het nakijken. Politie laat de daders hun gang gaan. En Lillian Helder die liet mij weten dat de PVV heeft geregeld... Uh, zij is PV-Kamerlid. En zij zegt hogere transactiebedragen voor uh, witte criminelen En dat is door de PV bij de minister onder de aandacht gebracht. En die gaat ermee aan de slag. Dus dat is in ieder geval één uh, ja, slag tegen die uh, witte criminelen Aan de lijn, uh, Corian Schorrel uit Huizen. Ja. Goedenavond. Uh, ik ben het helemaal mee eens met die stelling. Uh, grote boeven hebben ook goede advocaten. Ja. Uh, George Kelder kent er maar dat mag hij niet zeggen. Ehm... Uh, Iets anders, uh, wat ook vaak vergeten wordt, uh, de hypotheek aftrek. Ja. Uh, beschouw ik ook als grote boeven. Als iemand in een kapitale villa woont en hij trekt dan uh, de hypotheek af... Ja. dan is dat weliswaar uh, conform de regels, uh, maar totaal in strijd met de geest van de wet. Daar heb je het over en meer morele is... verontwaardiging. Ja, nou nee, maar het is, het is ook in strijd met de geest van de wet. En uh, daar, daar zit er maar ook iets in wat, wat aangepakt zou aan moeten worden. Het heeft het hele systeem opgeblazen. Ja. Het systeem is begonnen als een goed systeem. Bedoeld om mensen uh, de kans te geven eigen woningen uh, te kopen. En, uh, maar er zijn excessen ontstaan. En dat, hebben we natuurlijk, dat is eigenlijk al, al eerder aangetoond inderdaad. Dat mensen er iets mee gingen doen wat, waarvoor de wet nooit bedoeld was. Precies, en zo, zo wordt een hele goede, ja. Die systemen die goed bedoeld zijn, worden daarmee opgeblazen. Oké. Okay. Het geval Bleker is ook zoiets. Uh, meneer Bleker, die nu in de Kamer uh, wordt aangepakt, heeft ook een wet die... Uh, volgens conform de regels heeft hij, heeft hij gedaan wat hij mocht doen. Uh, maar het is totaal in strijd met de geest van de wet. Ja. Het is bijbuigen van de regels... Sjoemelen. Op, op, Sjoemelen, zeg je? Sjoemelen. Ja, ook door politici. Nou ja, we kunnen het over alle beroepsgroepen hebben. Dat is voor mij om het even. <tie <tie ja, dat Dank je, Corian uh, Schorrol. Zeer bedankbaar. En twittert inderdaad, witte woorden nou, zijn net zo strafbaar aanpakken. Dus Patrick Hendricks uit Den Haag. Patrick. Oh, die is, uh, die is weg. Dan gaan we naar de heer Timmer uit Andelst. Uit Andelst, ja. Ja. ja. ja, hoor. Goedenavond, meneer Timmer. Goedenavond. Zeg, zeg maar. Ik wilde graag reageren op de stelling. Zeker. Uh, uh, uh, ja, men komt daar gemakkelijker mee weg. Ik denk dat het een combinatie is van uh, uh, dat het maatschappelijk uh, makkelijker is om je buurman of buurvrouw om een kennis met uitkeringsfraude uh, aan te geven. En dat daar de, uh, de maatschappelijk uh, hogere prioriteit aan gegeven wordt dan uh, anderzijds dat, dat witte boorden, of grote bedrijven fraude plegen. Het is natuurlijk lastiger om dat uh, uh, te controleren, ja. dat die ook meer kennis hebben en dat het juridisch moeilijker is en ook om daar kwalificeerde mensen voor te vinden. Dus ja. Het is makkelijker om, om uitkeeringsfonds te plegen uh, dan bijvoorbeeld PV-fraude. En misschien ook makkelijker om het, om, het, om het aan te pakken. Absoluut. Dus daar zit je ook mee. En dat is waarschijnlijk die bewijslast. Daar gaan we het zo meteen even over hebben met, met een deskundige. Om te kijken, van is die bewijslast niet ongelooflijk moeilijk... voor dat soort grote uh, criminele daden... waar ook nog eens heel veel lijntjes en schimmige constructies bij aanwezig zijn. Dat is denk ik ook een oorzaak. Maar goed, dank je voor, voor het bellen. We hebben het dus over dat grote boeven erg makkelijk wegkomen... in tegenstelling tot kleine boeven die wat sneller gepakt worden. Ook nog niet snel genoeg wat mij betreft. Maar de grote boeven lijken het, uh, lijken het te makkelijk te hebben. 0800 11 21 is het nummer. 0811 21 uh, hier bij Avondspits kunt u ook Twitter hashtag WNL gebruiken of hashtag Eerdmans. Uh, Anderlein Roel Jansen, hij is uh, financieel-economisch journalist en hij schreef het mooie boek Grof Geld. Meneer uh, Jansen, ja. goedenavond ja. Roel. Ja. Daar ben je. Wat, ik uh, ben in Amsterdam. Ja, <laughs> ja daar, ik zei daar, in het daar het ben je. Op de van de financiële wereld ben ik. Precies, en niet in een teentje op het Dambrak denk ik. Nee. Hé, hey, wat vertel Roel, jij, jij doet dus onderzoek naar dat grote geld, fraude, fraude, oplichting, zwendelaars. Vertel, waar ben je het met me eens gekomen, te makkelijk weg? Uh, nou ja, kijk, Nederland is een beetje de uitvinder van financiële schandalen en financiële speculatie. Daar zijn we in Nederland alweer eigenlijk in de 17e eeuw mee begonnen. Hè. De grondslagen van allerlei dingen die we nu zien, die, die zijn min of meer in Nederland uitgevonden. En het is waar dat er op grote schaal natuurlijk financieel uh, ...gezwendeld of gemanipuleerd wordt. Nou is het niet zo dat er nooit iets wordt vervolgd. Uh, bijvoorbeeld in die vastgoedfraude... ...daar zijn hele hoge straffen geëist tegen twee mensen... ...en yep. de rechter moet daar binnenkort uitspraak over doen. Wat verwacht uh, je daarvan? Is dat hard? Ik denk dat ze een behoorlijke straf zullen krijgen. Maar ja, Gevaren ja, is? Ja, ze is Zeven jaar geëist. Dus, uh, ja, met die rechters je rechter weet rechter je het nooit om... in Nederland, hè? Nee, dat is waar. Maar ik ben, denk dat ze hier toch wel een behoorlijke voorbeeldfunctie... ...zullen nou, zeker. stellen. Nou, dan heb je een aantal uh, uh, beleggingsfondsen waar behoorlijk mee gefraudeerd werd. Hè? Uh, um, Quality Life onlangs nog weer en uh, nou ja, Easy, Easy Life en hoe ze allemaal heten, uh, Quality Investment. Uh, die mensen zitten vast of worden veroordeeld. Uh, er wordt natuurlijk wel van alles en nog wat gedaan, maar het is waar. Het is erg moeilijk te bewijzen. Het Openbaar Ministerie en de Fiat zijn eigenlijk pas de laatste... Jaren actief begonnen met die financiële uh, recherche werkzaamheden om dat serieus aan te pakken. Het is erg moeilijk om te bewijzen. En uh, dat komt bij de. ook net een van de eveneer, mensen zeiden die inbelde. Uh, uh, uh, klanten met veel geld kunnen hele goede en dure advocaten inhuren. Ja, dat... En dan zit een soort. soort uh, ...legalisering van de criminaliteit zou je kunnen zeggen, of criminele legalisering... ...dat uh, advocaten dingen bij de rechter weg kunnen slepen zonder dat hun cliënt veroordeeld wordt. Ga je zover dat je advocaten mede schuldig acht aan, aan, aan die praktijken? Nou ja, advocaten zijn, die blijven altijd erg buiten schot in Nederland. Mm -hmm. Ze worden altijd gezien als een soort heiligen die uh, altijd voor de verdachten opkomen... ...maar die verdachten zijn soms mensen die echt hele verkeerde dingen hebben gedaan... ...ook op het gebied van financiële ja. uh, misdaden zeg maar, of criminaliteit en... Uh, nou ja, misschien komen ze er wel erg makkelijk ja. mee weg. He. Ook in die advocatenwereld is veel aan de hand. Er komt veel binnen. Blijf, blijf even luisteren, Roel. Want er komt ook op Twitter hoor, een namen genoemd. Toon Nijsse, die zegt, Eerdmans, wie pakt Lubbers aan... voor het afsluiten van het verdrag van Maastricht... en wie Rutte voor het in stand houden... Ja, we gaan nu wel uh, de, de grenzen ja. over, zeg maar. En, en Rutte. Ja. Dat is het gevaar, natuurlijk. Kijk, er zijn een heleboel dingen zijn gewoon wettelijk zo geregeld. Verdragen zijn door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer aangenomen. En bonussen bijvoorbeeld ook. Hè, het voorbeeld van Rekmar Groening. Dat piek heeft gewoon, volgens alle regelen die er hij een hele hoge bonus gekregen. Daar kun je moreel ja. van zeggen: Nou, dat deugt niet. Dat kan eigenlijk niet door de, door de beugel. Maar dat is, uh, dat is niet crimineel of strafbaar. Nee, maar nou, nou, daar, gaan, daar, gaan, daar gaan we net al een morele grens over. Dat kun je op zijn minst zeggen. Peter Klein, twit het Koonstam had het laatst over mogelijke Drievoudiging van de politie in plaats van het ophangen van daderfoto's. Ik denk dat de politie zwaar onder, onder bezet is. Bert Schouws, daar zegt Eermans: voor geld is alles te koop, zelfs een slap mea culpa. Verander dat maar eens. Wie zwicht er niet voor een smak geld? En Toon Tom Nijzen, Tom Nijzen zegt Eermans: wie pakt Lubbers aan? Die hebben we al, al gehad. En Granny Smit. Ja. Die heeft het over het netwerk vanzelf. Dus de Old Boys Network denkt dat hij bedoelt tot in justitie. Alwaar de grootste criminelen, notarissen... staan bij het volk buiten iedere verdenking. Hoe kijk jij aan tegen het justitieapparaat? Is dat volwassen, is dat opgewassen... laat ik het zo zeggen, tegen, tegen die, die, die grote jongens... Nou ja, dat is natuurlijk ook. Je had zeker, als je bij de oudere Gaarden kijkt, dan zijn er veel mensen die elkaar van vroeger nog uit de studententijd kennen. of wat dan niet en zo. Maar ik geloof dat de, uh, met name de, de snelle jongens van het, van het snelle geld. en zo, dat die daar absoluut niet toe behoren. dat dat een andere, ander circuit is. Nee, nee. grote en, en, ja. en ook die jongere advocaten, dat zijn natuurlijk de meest gehaaide. Ja. Precies. Nou, grote boeven komen te makkelijk weg. U hoort mij praten met Roel Jans, hij is financieel-economisch eh, journalist... schrijver van de boek Grof Geld. Zometeen Jort Kelder. We praten over groot geld, grote boeven... en waarom ze makkelijker weg lijken te komen dan de kleine kruimeldieven. En dan bedoel ik echt niet het leed wat wordt aangericht, want u weet hoe ik, er, hoe ik erin zit. Maar wel het bedrag waar, waar de maatschappij voor moet opdraaien. Uh, Hans de Jong, grote boeven komen inderdaad te makkelijk weg, zegt hij op Twitter. Dit kabinet is ook veel te druk met het pakken van de kleine man op legale wijze. Uh, meneer, even kijken, meneer De Vries uit Amsterdam. Ja, goedemiddag, goedavond, meneer. Nou, we hebben ook die restaurantketen gehad, jaren geleden. Zo'n grote restaurantketen die enorm gefraudeerd heeft. De bouwfraude, faillissementsfraude, bijna 2 miljard per jaar, waar nauwelijks aandacht voor is. En uh, het ministerie met name, die lokt bijvoorbeeld uh, bedrijven uit het buitenland. Zijn er tienduizenden postbusbedrijven die dus hier de gelegenheid krijgen een schijn, uh, schijnfirma aan te hebben. Maar het is dus een eigen land dan voor grote bedragen frauderen. Kijk. Dus, uh, en we fra uh, dus uh, het komt in, in overal voor. En het, ho en het ergste wat er nu gebeurt is dat ze een taakstraf krijgen. Ja, en wat doen we daartegen, zegt u? Nou, je moet kijken wat eigenlijk de schade is met alles. Je moet niet je richten op van dit is erg, dat is erg. Je moet kijken wat de schade is voor het land. De schade is voor, voor, voor individuele personen. En dat zou je dan moeten bestraffen. Ja. De, de, de, die zaak met die euro. Die heeft natuurlijk een enorme impact op, op, op enorm veel, veel, veel, veel burgers. Inwoners van de EEG. Dus die schade is eigenlijk gigantisch. En, en, en is het ook natuurlijk met, met, met, met enorme belastingontduikingen. Belasting en, en, en, en, en geknoeid. Ja. Daar, moeten we daar we hebben heel veel, veel inwoners, heel veel last van. Nou, helder dat u het met, met mij eens bent, meneer De Vries. Dan komt er op de eh, namelijk grote boeven komen te makkelijk weg. 0800 1121, u kunt dus bellen met avondspits van WNL. Grote bedragen, miljoenen bedragen verdwijnen in de zakken van, eh, van fraudeurs, oplichters en zwendelaars. Terwijl wij kleine mannetjes en, en vrouwtjes kruimelen het allemaal bij elkaar. Ondertussen lijken zij de dans te ontspringen. Ik vind het behoorlijk eh, onrechtvaardig eh, en, en ook eigenlijk totaal eh, onacceptabel dat we dit toestaan. Uh, we gaan kijken of we de vinger, uh, achter, uh, laat ik het zeggen, de vinger aan de pols kunnen krijgen... hoe dit uh, te tackelen dit probleem. Joke Perrier, Perrier uit Amsterdam. Ja, dag. Met, ja. Uh, nou, ik ben het helemaal met je eens. Het is alleen erg spijtig dat het, denk ik, niet verantwoord, verandert. Want de mensen waar het hier om gaat, die zien het helemaal niet als fout. Dat is misschien ja, wel heel ik... erg waar, Ja. Ja, en, en dat is natuurlijk echt heel spijt. Kijk, de politici geven het voorbeeld. Iedereen moet minder, minder inkomen hebben, zo al jaren. En op gezette tijden geven ze zichzelf een, een salarisverhoging. Ja. Als je die dingen doet, dan kun je natuurlijk dat soort mensen... waar we het over hebben, niet aanpakken. Is ook een probleem. Dank, ja. ja, helder punt. Joek, dank, dank je zeer uit Amsterdam. Kwam jij ook aan de lijn nu, oud-hoofdredacteur van Quote. Nu onder andere tv-presentator, kenner van het grote geld. Jort Kelder, goedenavond. Goedenavond, Joost. Jort, je bent weer onderweg naar, naar, naar een volgende happening? Nou, ik kom eigenlijk net uit de kroeg, dus uh, ah. je treft me weer op een fantastisch moment. Kijk, dat bedoel ik met kleine <laughs> criminelen, hè? Ja, of precies. heb je niet te veel gezoopt? Nee. nee. Jort, nee hoor, dat valt nog wel mee. Klaasje rode wijnen. Precies. Nee, Jort, we hebben het uh, nu een avondspits over het grote geld, de grote boeven. Ja. En hoe makkelijk ze wegkomen. Roel Jans die zegt advocatuur zit ja. het eigenlijk tot in zijn nek in. Dat, dat heb jij volgens mij eerder wel eens beweerd met een paar woorden die we niet zullen herhalen op de, op de radio. Uh, oh ja. ja. Dat, dat weet je nog. Maar wat, wat, wat hoe, zie, hoe zie jij daarin? Nou, kijk. Ja, of we nou heel veel In Nederlandse zwart geld economie is misschien zo'n 10% van de economie. In Zuid-Europa, zoals je weet, is dat 30, 40%. Sommige stukken nog meer. Dus we doen het eigenlijk wel netjes. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de kennis van de overheid, van de Belastingdienst, van die hele grote fraudeurs en de belastingontduikers en belastingontwijkers, want dat laatste is natuurlijk ook nog wel, ja, die is dit niet zo, die is dit beperkt. Uh, slimme jongens met veel geld kunnen topfiscalisten inkopen. Die zitten lekker op de, ja. Bahama's, of die zitten met allemaal financiële constructies. Dat is natuurlijk lastig. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een categorie. Kijk, gewone mensen, vooral middeninkomens in Nederland... mensen die 50, 60, 100.000 euro verdienen in een gezin... worden natuurlijk volledig uitgekleed, moeten alles zelf betalen... Ja. En de hele grote jongens, de hele grote bedrijven, die betalen natuurlijk helemaal geen winstbelasting, want die hebben fijne financiële constructies. Precies. Dat laatste kun je slecht nieuws niet aanpakken. Maar ben je... Dat kun je wel willen, nee. maar dan verplaatsen ze zich naar het buitenland. Jij ja, verkeert in die kring, hè. dat zien we vaak. Ja. Ja, jij loopt daar rond. Ben je nou een slemiel in die nieuw- of oud geldwereld ja. als je niet een beetje oplicht? Ah, ik heb laatst een woeste tweet gestuurd en ook op een website gezet. Dat ik ontzettend veel belasting betaal en omdat ik ondernemer ben, dat als ik nu tegen een boom rijd ziek word, dat ik geen dubbeltje krijg, Dus ik, ik, ik verdien heel veel, Joost. Ik, ik verdien zo'n half miljoen per jaar, maar ik betaal de helft belasting en ja. dat doe ik met liefde, maar dan wil ik er ook iets voor krijgen. En ik word natuurlijk toch in je ondernemerskring altijd een beetje uh, meesmuilend aangeven. Wat een idioot waarom we thuis wel belasting Waarom Regel je dat niet even? Ja, dat, dat is... Ja, ik ben bekend en ik wil het ook netjes doen en ik vind ook dat dat een beetje de... Solidaire afspraak is die je met z'n. Ja, ik, ik ben tegen zoveel belasting betalen, maar ik ben ook tegen frauderen. Want ik vind dat je dat, ja, ik hoeveel procent, dat de als je het hebt over kleine fraudeurs in die zin, maar hoeveel procent van die wereld waar jij in verkeert, denk je dat het gewoon niet al te nauw neemt en fraude pleegt? Nou, ik denk dat eigenlijk misschien wel de helft uh, fraudeert. Maar wat is frauderen? Kijk, is ontwijken, slimme slimme geitjes, ja. privé uitgaven op je bedrijf zetten. Um, kijk, als je bijvoorbeeld ja, de, de Belonde, man, ja. waar Nederland rijk van geworden is, de deelnemingsvrijstelling dus je wint en laat het neerslaan in een ander land dan in Nederland. Of, en dus, dus in feite van fasca, fiscale faciliteiten uh, gebruik maken, dat is natuurlijk geen fraude. Nee, maar Jort, wij mag. zijn de kruimelaars, ik kan het niet doen. Ik bedoel, ik, ik, ja, laat ik, nee, laat ik voor waar. het gepeupel op. met je eens. Hè? Wij zijn maar het gepeupel. Maar dan gepeupel. is het punt dat hele rijke mensen en, he, en multinationals zijn internationaal, die zijn fluïde. Je kan ze proberen te pakken, maar je kan natuurlijk beter... ...praktisch zijn, zoals de Belastingdienst, kun je zeggen... ...ja, we kunnen natuurlijk ze allemaal wegjagen en zorgen dat ze allemaal in Monaco of Braschaat worden... ...maar dat heb je ook niet. Nee, dan knaag je ook precies en, aan je eigen groen. En wat er dus moet gebeuren, Joost, dat is iets anders. Wij moeten weer politici krijgen die knokken voor hun eigen burgers... ...die gewoon zeggen, luister, meer dan een derde belasting betalen van wat je verdient... ...is gewoon te veel. Dat is gewoon Diefstal. idioot. Dus ja. wij moeten die belastingtarieven omlaag trekken, maar wel de sociale een voorziening over nou, nou, Dat betekent dat iedereen mee moet doen. Maar dan jouw grote vriend Mark Rutte in het torretje lijkt me toch de uitgelezen man om daar iets aan te doen. Ook gelet ja. op zijn partijprogramma. Ja, We hebben het wel eens over. Maar hij heeft een klein gat in zijn hand op het moment. Ik geloof dat hij 20, 30 miljard meer uitgeeft dit ja. jaar dan hij heeft. Ja. Dus op dit moment kan hij dat niet doen. Maar wat natuurlijk nodig is een hele grote fiscale hervorming. Die belachelijke subsidie van het eigen huizen, bezit... Ja. allerlei andere subsidies van al die gebieden... moeten gewoon teruggeschroefd worden. Er moet echt een grote, inspirerende financiële hervorming van Nederland komen, zodat iedereen die meebetaalt ook kan meedoen. Maar, uh, um, geen sociale toestanden. Dat de klootzak er altijd mee wegkomt, ik ook niet. Maar eerst hebben we nog een crisis op te lossen, zeg je. En dan is daarna misschien ruimte voor de crisis in de niet, crisis. Anders gaan we gewoon failliet nu. Dat kan gewoon in. Dat kan ook echt niet. Nou, er komt veel binnen op Twitter. Ook voor jou, Jort. Uh, luister mee uh, van hetzelfde. Zegt eens de kleine man is de pineut. Rico zegt we kunnen toch niets uitvreten tegen de miljoenen als, we, als de kleine man. Die we zijn en Barend. zegt Jort Kelder. Wat vindt de high society van al die fraudeurs? Nou, daar heb je al, al een beetje wat, wat over gezegd. Uh, kijk, als u... Als u een vraag heeft, ja. Ja, wil je erop reageren wel? Ja, maar Joost, nog even één ding. Kijk, mensen die weinig betalen zeggen altijd ja, maar arme mensen zeggen ja, maar de grote, grote jongens. Kijk, al die SP-stemmers die altijd zo boos zijn, als ze de kans krijgen, pakken ze het ook. Dus ik geloof niet in de goedheid van de mensen op dat punt. Iedereen is hebzuchtig en we hebben een grote rechtvaardige overheid nodig. Om te, voor, om, om te zorgen dat het een beetje eerlijk verdeeld. Is. Nou, mooie woorden. Jort Kelder mag ik je zien? danken. Bedankt voor het aan mijn avondspens. Goede reis uh, verder uh, naar waar je onderweg naartoe bent. Ik hoop naar huis. Uh, in feite zegt hij ook: van laten we niet te, te, te veel jammeren. Hou nou het grote bedrijfsleven wel aan boord. Maar goed, de vraag blijft: waarom komen grote boeven er dan zo makkelijk mee weg? Uh, Ton Giespert. Nou, ik weet niet waar je vandaan komt. Goedenavond. Dag, goedenavond. Hallo. Ik. Uh, hallo. Ja, ja, zeg maar je hoor. Mij? Ik hoor je, Tom. Ja, oké. Okay. Ik uh, belde om, de, om uh, te zeggen dat ik het eens ben met de stelling. Zelf betrokken bij, uh, uh, nou of het fraude is, weet ik niet. Maar ik word in ieder geval beschuldigd van fraude door de UWV. Ik uh, was uh, 2001 ongeveer een kleine bescheiden praktijk opgestart. Met een aanvullende uitkering. Ik heb daar een uh, misstapje in gemaakt. Doordat ik uh, mijn zelfstandigheidskorting uh, uh, um, via de belasting niet goed had ingevuld. En inmiddels zijn we zeven, acht jaar verder. Uh, er zijn vernietigende rapporten geschreven door onder andere uh, de nationale ombudsman Brenninkmeijer. Naar de UWV. En uh, inmiddels heb ik mijn praktijk uh, op moeten doeken. En uh, zit ik nog steeds met een uh, terugvordering van bijna 60.000 euro. Ai. Terwijl ik maar god niet weet wie nou eigenlijk de fout heeft gemaakt bij het UWV. Om 6.000 ZZP'ers aan te pakken op deze wijze. Ongelooflijk. Dus, ja. Nou, is dus. is uh, dat is een verrekte, vervelende situatie, maar voor meerdere dus. 6.000 ZCP'ers zijn daar de klos. Misschien goed om eens een vereniging op te richten. En je inderdaad... Ja, er, er, er, wordt al, er is natuurlijk door de jaren heen al heel veel uh, aandacht aan besteed, onder andere door het FNV enzovoort, enzovoort. Maar goed, als, als kleine en dan noem ik het echt heel met een nadruk op klein, want uh, de vorige spreken hadden het over een uh, rijkelijk inkomen per jaar. Nou, daar kom ik bij lange na niet in. Nee. Maar goed, daar gaat het ja. om. Het gaat om het principe... principe is duidelijk, dank, dank je, Tom. We gaan door, er wordt veel gebeld. U kunt nog bellen, 0800 1121. Tweets lees ik live voor. Hier bij Avondspitsen. We hebben of hashtag Eerdmans. Mevrouw Favier uit Vianem. Ja, goedenavond. Nou, ik heb er bezwaar tegen dat ze al die mensen... bijvoorbeeld op de voetbalstadions... die zetten ze te kijken op billboards... maar eigenlijk zijn ze nog helemaal niet veroordeeld. Klopt. En mensen die dus heel veel geld of op een andere manier doen, die zullen ze nooit eens op zo'n bord publiceren dat ze iets gedaan hebben wat niet mocht en dat ze door iedereen maar aangegeven kan worden en beschuldigd. U zegt de grote boeven ook op de billboards ophangen, ja, ophangen aan, aan de muur en dan zeg je, daar worden ze in ieder geval, uh, dat zal werken en dat zal, uh, zal waarschuwend werken. Ja, en ook de ministers die eigenlijk net als Van der Kamp en uh, opstelten. Kom, ja. Op een hele slinkse manier even we een wetje erdoor voeren die juist voor de wat armere mensen heel erg kwalijk zijn. Maar dan zou je misschien het hele kabinet wel willen ophangen. Nou ja, net als nu met die uitkering. Als iemand in een gezin er één heeft, krijgt niemand meer een uitkering. Maar iedereen hm. is toch een individu. Ja. Maar even terug, de grote boeven ontspringen de dans. daar bent u, daar bent u, wel, daar bent u het wel mee eens. Ja, heel erg. Ja. En ook politici. Die moeten ook veel, veel scherper door de journalisten onderzoek worden. worden genomen. Ja. En in een eerder stadium niet als de wetten al bijna door zijn. Oké, okay, dank, dank mevrouw VWJ. Harm Korten uit Leeuwarden belt in. Ja, hallo. Hallo. Ik uh, ben het sowieso eens met je stelling. Dat valt volgens mij niet eens echt over uh, te discussiëren. Dat lijkt me wel duidelijk uh, als je alle volvallen bekijkt. En ik heb eigenlijk ik, waar ik me momenteel nogal erg bang uh, voor ben... is en er wordt natuurlijk in het kader van het reddingspakket van de euro met miljarden heen en weer geschoven tussen alle landen en banken. Ik vraag me af of daar wel wat toezicht op is, want er daar, daar een miljoentje verdwijnt, dat, dat is heel makkelijk volgens mij te regelen voor mensen die daar aan de knoppen zitten. Nou, dan is dat een advies en, en een tip die, die meegenomen kan worden. Dank je, dank je wel. Richard zegt, laten we het begrotingstekort uh, begrotings opvullen met fraudegeld. Dat scheelt wel een paar miljoen. En Bart voor de winde BVW, zegt... Eerdmans heeft men er wel eens over nagedacht... dat de villa-bewoner forse overdragsbelasting heeft voldaan. Naast tal van Andrea bovendien, wat Jord Kelder al terecht zei... je betaalt ook meer, meer dan gemiddeld belasting. En daar voldoe je toch ook wel aan de plicht die je, moet, die je hebt als je veel geld verdient. René van Rijn uit Maastricht. Is het er niet mee eens, hè? Nee, helemaal niet. Zeg, zeg maar. Nou, het is namelijk zo. Wij hebben een rechtszaal hier in Nederland. En uh, daar houden die mensen zich aan. En als de rechter vindt dat dat niet is, dan krijg je een boete. En uh, ook, uh, ja, Rijkman Groening, je kunt erover hebben dat hij niet eerlijk verrijkt is. Dat hij, dat hij zich nou, over de, de koppen van anderen verrijkt heeft. Maar ja. dat is allemaal volgens de wet. Ja. Zijn aandeelhouders, raden van bestuur, commissarissen die iets goedkeuren... En die mannen moet je dan aanpakken. Nee, precies. Maar een bedrijf naar de, naar de knoppen helpen, dat is natuurlijk niet strafbaar. Maar het is wel. Je, bent wel een, je kan wel een boef uh, genoemd worden. Ja, maar dat is een morele afweging die je doet. Nou, daar zit wat in. Maar dan hebben we het niet over fraude. Dat klopt. Dat, nee, dat, dat is een grens. Dat is een grens. Oké, okay, ja. het was in ieder geval maatschappelijk niet verantwoord. Laten, laten we het zo omschrijven. Uh, dank, dank je zeer, uh, de René. En nog he, een hele korte van meneer Stijgstruid uit, uit Woltersum. Heel kort, ja. alstublieft. Eh. Uh. Mijn vader zei altijd, zolang er aan de bovenkant nog miljoenen gestolen worden, gaat het goed in Nederland. Maar uh, zolang het aan de, hand worden, uh, de gewone burger wordt een beetje slimmer en gaat ook eigen gerijd denken. Ja. En dan vinden ze het ook nog raar dat... Uh, dat uh, solidariteit uh, gewoon compleet weg is hier okay. in Nederland. Oké, okay, dank. moeten we het bij laten, minister. Maar een goed laatste salvo over de, over de stelling namen heen. Dank, dank zeer voor het bellen, dank voor het luisteren, uh, mensen. We zijn, er, we zijn er doorheen, zometeen op deze zender Kunststof. Daarin schrijft de Marita Matthijssen. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe avondspits. Fijne avond. Bekervoetbal op Radio 1. Zometeen om half negen. Dit moet het worden, dus ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ajax AZ. Ik wil de ballen bij de tweede paal leggen, dan moet even Chini de bal terugleggen. En afdrukken van Top of Nieuw. voetbal bij de NOS. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu te zien in Bonnefanten Museum. Extended drawing. Met werk van Solowit, Robert Mengold, Bruce Nauman en Richard Serra.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 Magazine. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde reportage Secretis waar op TV5 Monde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. TV5 Monde.com. Twee Nu bij Boekhandel de Slechte. Prachtige cadeauboeken met tot wel 60% korting. Kunstboeken, kookboeken, romans, kinderboeken. Bij de Slechte vindt u het. Kom langs of bestel ze online.